1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Nederlandse F-16 beschadigd bij landing in België. Defensiepersoneel krijgt vandaag uitleg over bezuinigingen... en kritiek uit Iran na zelfverbranding op de Dam. Het is een zonnige dag. In het Noordoosten zijn wat wolkenvelden... maar die verdwijnen en het wordt 11 graden op de Wadden tot 18 in Limburg. Het weekend zonnig, zondag kan het 21 graden worden... en na het weekend wordt het minder zonnig. Eerst naar Charleroi in België op het vliegveld. Daar heeft een Nederlandse F-16 een ongeluk gehad. luitenant kolonel Olaf Spanje van de luchtmacht. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er misgegaan? Nou, het is een uh, Nederlandse F-16 van de vliegbasis Volkel... Uh, onderweg naar Charleroi. Uh, op Charleroi heeft hij een buitenhanding gemaakt... Het allerbelangrijkste, denk ik, is dat de vlieger uh, ongedeerd is. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. En voor de rest moeten we natuurlijk onderzoeken wat er nou daadwerkelijk gebeurd is. Ja, geen idee hoe dat kwam, dat hij die buiklanding moest maken. Nee, het is gebeurd tijdens een doorstart, een reguliere doorstart... Uh, tijdens een testvlucht eigenlijk onderweg van Volkom naar Charleroi. En het vliegtuig was dan al onderweg, uh, omdat we daar een onderhoudsbedrijf hebben zitten... Uh, SAPKA, uh, die voor ons uh, onderhoudswerkzaamheden doen aan deze F-16. En uh, hoe is het met de piloot? De piloot is gelukkig ongedeerd, zoals ik al zei. Uh, hij, heeft, uh, hij is gewoon uit kunnen, kunnen stappen. Hij heeft niet zijn schietsel overgebruiken. Uh, het zal wel geschrokken zijn natuurlijk, maar het belangrijkste is dat hij uh, ongedeerd is. En het toestel? Uh, dat moeten we bekijken. Uh, het is te verwachten dat er natuurlijk wat schade aan, is uh, aan, aan ontstaan. Uh, een commissie van onderzoek uh, wordt uh, nu samengesteld. Zal daarheen uh, gaan en zal kijken wat, uh, ja, wat de schade is en wat mogelijk uh, de oorzaak hiervan is. Schade aan de staart hebben we begrepen. Dat kan ik uh, niet bevestigen, dat heb ik wel gelezen, maar dat uh, kan ik niet bevestigen. En aan de buik, uiteraard. Was het toestel onderweg naar, uh, naar Libië eigenlijk? Nee, het was niet uh, onderweg naar Libië. Het was uh, een van de f die wij uh, verkocht hebben, of in ieder geval uh, gaan overdragen aan Chili. We hebben een aantal f zoals u wellicht weet, uh, uh, verkocht aan Chili. En uh, het, uh, bedrijf, het bedrijf in België helpt ons bij het onderhoud om het uh, gereed te maken voor transport naar Chili. Nou, die Chileden zien we aankomen. Of is, ja. is die totaal los of niet? Nou, zoals ik al zei, dat moeten we onderzoeken. De, de, de schade is voor mij op dit moment niet bekend. Nee. Nou, en uh, gaat hij eerst terug naar Nederland? Uh, als het kan wel, maar nogmaals daar gaan we eerst kijken wat uh, dat de schade is... en of die uh, nog kan vliegen of dat op een andere wijze uh, getransporteerd moet worden. Oké, okay, dank u wel voor de uitleg over zijn Spanje van de luchtmacht... en vervelend in deze tijd van bezuinigingen. Uh, we blijven bij Defensie, want later vanmiddag maakt minister hele bekend... waar en uh, op welke onderdelen er allemaal bezuinigd gaat worden. En op de kazernes zal het ongetwijfeld tot onrust leiden, omdat er al is uitgelekt dat er 6.000 gedwongen ontslagen zullen vallen. Verslaggever Mayno Remmer sprak enkele militairen van de kazerne in Oorschot. Ja, ik ben zeker benieuwd. Hè? Nou, veel is al uitgelekt, hè? dat er toch flink geschrapt gaat worden... ook hier in Oorschot, tanks, allemaal weg. Zeggen ze, zeggen ze. Zijn geruchten. Hè? Waar Die... zitten jullie zelf bij? Ik zit bij de 13 geneeskundige eenheid. Is zo iedereen bezig van... nee, maar wij zijn zo specialistisch, ons houden ze wel overeind. Is het gesprek van de dag, gaat dat zo? Ja, het is wel het gesprek van de dag. Hè. Je hoort het heel veel. Uh, ja, maar wij doen dit en wij doen dat. En door, de, door die geruchten dan krijg je dat soort verhalen. Al wel nagedacht over, moet ik dadelijk gaan solliciteren? Wat ga ik dan doen? Houd je bezig tot hoe lang loopt mijn contract uh, op deze functie? Wat kan ik gaan doen? Uh, wat lijkt me anders leuk als dat niet doorgaat? Je bent er wel de hele tijd mee bezig. Geneeskundig hoor ik om dan ergens uh, bij een ziekenhuis te gaan werken of zo? Die, uh, die ideeën gaan ook door je hoofd, ja. Advertenties al bekijken met een schuin oog? Nee, nee, nog niet. Nee, ik wil liever uh, bij de baas blijven. Zo lang mogelijk. Maar goed, ja, als, als, vanmiddag horen we het. En dan, als, je, als je dan hoort van het gaat niet, gaat niet meer door voor jou... dan, uh, dan moet je snel gaan kijken. Ik heb op dit moment zelf het fase 2-contract. Dat is tot mijn 35 ste dus ik heb nog twaalf jaar. Maar bijvoorbeeld mensen met een fase 1-contract... daar heb je best kans van dat die misschien niet verlengd gaan worden. Maar ja, dat is kunnen ze dus vrij snel uh, zeggen van, nou, jullie hebben we niet meer nodig? Dat zou kunnen, maar... Wat ik al zei, van, ja, ik ga het afwachten. Het zijn allemaal geruchten. geruchten daar heb ik niks aan. Is er boosheid of is het meer een gelaten sfeer? Nee, zeker geen boosheid. Nee. Is er ook wel begrip voor? Want ja, wat moeten we in Oorschot nog met tanks? Nee, zo zou ik het niet willen noemen. Ik, ik heb wel begrip voor de situatie op het gebied van de bezuinigingen. En ja, er zijn dan, er zijn dan flinke slagen die er gemaakt moeten worden. En er moet er heel veel gehaakt worden. Wil je... Wil je... Ja, deze bedragen ja, is... weer in kunnen halen. Ja, nee, nee, nee. Maar ja, als het jou je baan kost, dan is het toch zuur natuurlijk. Ja, dat sowieso. Ja. Twee uur, hè, begint het appel? Ja, twee uur. Iedereen tegelijk? Allemaal. Dan grote... nou gaat ze de grote baas het vertellen. Ja. We gaan het horen. Ik ga er gewoon vanuit dat mijn baan, zoals ik het nu bekijk, even niet in gevaar gaat komen. En eh, als het wel zo is, dan ga ik het meemaken. In Ivoorkust zijn nieuwe gruweldaden ontdekt. De VN zegt dat de afgelopen 24 uur meer dan 100 lijken zijn gevonden. Correspondent Pauline Baks in Ivoorkust, waar zijn die lichamen gevonden, Pauline? Ja, de VN heeft in het westen van het land uh, nog meer lichamen ontdekt. Uh, er zijn al een zeer grote problemen. Uh, er zijn uh, verschillende bevolkingsgroepen die voortdurend slaaf met elkaar raken. Uh, in het westelijke stadje Dwekwee uh, zagen we eerder deze maand al uh, bijna 800 doden. En dat heeft zich nu ook kennelijk verspreid, die problemen uh, naar bleu le en Giglo. En dat zijn allemaal steden die in dezelfde westelijke bosrijke regio liggen... ...en waar de tegenstellingen en de spanning enorm is. We hoorden eigenlijk niet zoveel door de spanningen... door dat conflict tussen Wattera en Bakbo... maar onder leeft dat enorm, hè? Ja, dat leeft vooral daar. Omdat uh, uh, je hebt daar een lokale stam, de Gere, die uh, bewonen dat gebied, uh, die bewonen dat ook als eerste. Er zijn veel vermeende buitenlanders, oftewel immigranten... die daar cacaoplantages beheren en bewerken. Het is een cacao gebied, veel uh, geëxporteerd... Het is ook een heel vruchtbaar gebied. Nou, ze hebben al jaren problemen over land. Uh, wie mag het land bewerken en van wie is eigenaar uh, van dat vruchtbare land? Nou, en dan heb je de politieke problemen in die voorkust. En ook voornamelijk nu in Abidjan. En dat heeft gemaakt dat het uh, ja, helemaal mis is gegaan. Die slachtoffers, ja, we hebben wat beelden uh, hier wel gezien de afgelopen tijd. Het gaat er vaak gruwelijk aan toe. Ja, moordpartijen zijn natuurlijk altijd gruwelijk. En je moet ook in je achterhoofd houden dat uh, dit vaak... ...hele arme dorpen zijn waar mensen niet de beschikking hebben over nieuwe wapens. Nou, en wat doen ze dan? Dan pakken ze kapmessen, stokken en wat tegenwoordig ook gebeurt in die voorkust. En dat is heel bizar en verontrustend. Mensen worden levend in brand gestoken. En dat is echt iets van de laatste maanden en het is heel moeilijk te verklaren waarom dat nu eens gebeurt. De VN die is het allemaal aan het onderzoeken. Dan nog even het conflict waar je veel van hoort van Wattara en Bakbo. De laatste stand van zaak is dat Bakbo eigenlijk een beetje uitgerookt wordt daar. Hè? Nou, Bakbo zit nog steeds in zijn uh, bunker. En uh, Wattara kwam gisteravond op televisie met een toespraak. Hij heeft zijn eigen televisiekanaal uh, gelanceerd. En in die toespraak doet hij eigenlijk... Uh, alsof het conflict al bijna over is. En hij kondigt maatregelen aan om zo snel mogelijk het land weer op orde te krijgen. Er zitten een aantal hele goede en nuttige maatregelen bij. En dat is natuurlijk ook allemaal bedoeld om de bevolking te kalmeren... en eigenlijk te laten zien van ik ben nu de leider... en we gaan proberen om alles zo snel mogelijk weer op orde te krijgen. Maar ja, nogmaals, Baku zit steeds wel in zijn bunker... en die zal daar toch vroeg of laat uit moeten komen. Maar het zou kunnen cool. wat hij nu denkt. Nou, we gaan hem net zo lang wachten tot hij geen eten meer heeft... en niets meer te drinken. Dan komt hij er vanzelf al uit. Dus dat zou een mogelijkheid zijn. Pauline Baks in de Ivoriaanse stad Abidjan. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Een commissie van de VN gaat naar Libië om te onderzoeken of er oorlogsmisdaden zijn begaan tijdens het conflict tussen de troepen van kolonel Gaddafi en de opstandelingen. En die commissie bestaat uit drie leden en staat onder leiding van een Amerikaanse deskundige op het gebied van oorlogsmisdaden. De commissie vertrekt op zondag richting Libië en gaat zowel naar het oostelijk deel als naar het westelijk deel van het land. En de NAVO gaat ondertussen onderzoek doen naar een incident bij de stad Brega. Opstandelingen zeggen dat de NAVO daar gisteren hun tanks en vrachtwagens heeft gebombardeerd. Er zouden vijf doden zijn gevallen. En dat is al de tweede keer in een week dat de opstandelingen onder vuur zouden zijn genomen door de NAVO. De plaatsvervangend commandant Harding moest tijdens een persconferentie toegeven dat de NAVO niet wist dat de opstandelingen tanks hadden. Hij zei dat de communicatie met de rebellen in Libië beter moet.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 Iran heeft Nederland bekritiseerd. na aanleiding van de zelfverbranding van woensdag op de Dam... de Iraanse asielzoeker, die zichzelf in brand stak, is gisteren overleden. Zijn asielaanvraag was vorige week afgewezen... en de Iraanse ambassade zegt het incident te betreuren. En wijst erop dat het al de tweede keer in een week is dat een Iranier in Nederland omkomt. In Oosterwijk verdronk zaterdag een Iranier uit een asielzoekerscentrum. Hij was mogelijk onwel geworden. Nederland zou meer verantwoordelijkheid moeten nemen om de situatie van immigranten te verbeteren, schrijft de Iraanse ambassade. Sport. Zwemmer Job Kienhuis heeft bij de Swim Cup in Eindhoven het Nederlands record op de 800 meter vrije slag verbeterd. Met dat record plaatste Kienhuis zich gemakkelijk voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Verslaggever Bob van der Tak. Ja, een geweldige prestatie van Job Kienhuis op de 800 meter vrije slag. Hij wist vooraf dat de limiet voor Shanghai stond op 7,57,5. En daardoor hij maar liefst 5,5 seconden onder 7,51,92. Dat was de tijd van Kienhuis. Een verbluffend snelle tijd. En een verbetering dus ook van zijn eigen Nederlands record met ruim drie seconden. En met die prestatie verbaasde hij zichzelf de pupil van Marcel Wouda... die in zijn thuisbad hier in Eindhoven toch altijd wat meer kan. En dat Belooft ook veel goeds voor zondag, want dan staat de 1500 meter op het programma. En dat is eigenlijk zijn beste onderdeel. Bob van de Tak, er worden vanavond ook finales afgewerkt in Eindhoven. Zo staat de 100 meter vrij bij de mannen en de vrouwen op het programma. Bij de Europese kampioenschappen Turnen in Berlijn... beginnen de mannen straks aan de meerkampfinale. De Nederlandse eer wordt verdedigd door Bart Deurlo. Die plaatste zich als 22e voor de finale. En de vraag is natuurlijk, wat kunnen we van hem verwachten? Trainer Rob Stout. Qua eindresultaat een hoge klassering nog niet. Punt 1, omdat het verschil met de echte toppers veel te groot is. De jongens die gaan richting de 90 punten en daar is Bart nog niet aan toe. Maar wat ik wel van hem verwacht is dat hij minstens dezelfde, of minstens dezelfde wedstrijd turnen nu als in de kwalificatie en misschien wel beter. Ook... Want in de kwalificatie was hij nog niet zo absolute top, hè? Nee, en uh, ik hoop dat hij vandaag alles uh, op orde krijgt dat hij een optimale meerkamp kan gaan draaien. Dan hoor je wel vaker zeggen, het voordeel van zo'n finale... en zeker als je weet dat je toch geen zicht op een podium hebt... is dat je er onbevangen in kan gaan. Ja, en ik heb net ook gevraagd aan hem uh, hoe hij zich nu voelt. Hij zegt, nou Rob, ik voel helemaal nog geen spanning. Ik zei, nou, ik hoop wel dat je een bepaalde spanning op kan gaan roepen. Want het is niet zomaar even dat je een wedstrijdje gaat draaien. Het is wel een finale. En uh, kijk, hij moet wel onbevangen die finale ingaan. Maar hij moet wel een bepaalde wedstrijdspanning oproepen. Trainer Rob Stouw tegen Edwin Cornelissen. Om twee uur begint het dus voor de mannen en ook voor Deurlo. En vanavond om zeven uur is de meerkampfinale voor de vrouwen. En nu is het de beurt aan John Sahoka van de ANWB. Met files op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. 3 kilometer voor Maastricht. Op de A4 hoogvliet richting Vlaardingen. Daar staat voor het knopend Ketelplein vijf kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd. Daar is ook een motorrijder bij betrokken. Bij knopend Ketelplein is de verbindingsweg naar de A20 richting Gouden afgesloten. En op de A10... Richting Zaanstad staat voor Klopend-Koenplein 2 kilometer. De A27 Almere naar Utrecht bij het lunet is een ongeluk gebeurd. Er staat inmiddels 4 kilometer. Er is één reis ook afgesloten. Daardoor staat ook vast op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Er staat voor klopend weer 2 kilometer. 13 over 1. De hoofdpunten van het nieuwste Nederlandse F-16 is beschadigd... tijdens het landen op het vliegveld van Charlois in België. Het toestel maakte volgens de luchtmacht een mislukte doorstart. En de piloot is ongedeerd. Defensiepersoneel krijgt vandaag uitleg van minister Hillen over de bezuinigingen. En Iran heeft Nederland bekritiseerd. Naar aanleiding van de zelfverbranding van Woensdag op de Dam... Nederland zou meer verantwoordelijkheid moeten nemen... om de situatie van immigranten te verbeteren, schrijft de Iraanse ambassade. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch. Het is ongelooflijk.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 Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de vraag voor vandaag... wat is eigenlijk de beroepsziekte van de toekomst? Er is een groot congres over dit onderwerp in Amsterdam. De directeur van het Centrum Beroepsziekte geeft zometeen het antwoord. U hoort het laatste deel van het radiodagboek van kinderboekenschrijver Jacques Friens. Die maakt zich zorgen over de bezuinigingen op het bijzonder onderwijs. Hij wil daar aandacht voor vragen, maar heeft tegelijkertijd niet veel vertrouwen in zijn actie. Ik ben zo bang dat er... Dat, dat ze daar allemaal oordop in hebben op dit moment. In, als ik zie hoe de minister van Onderwijs, Beijsterveld eh, gewoon door alle roeien en ruiten heen gaat... ben ik bang dat we nog een zware tijd tegemoet gaan. En naar half twee is er weer stand.nl Hans Hogevorst, de vertrekkende voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten... heeft de knuppel in het hypothekenhoenderhok gegooid. Hij vindt dat alle aflossingsvrije hypotheken, dus ook de bestaande, moeten worden afgeschaft. Banken en woningbezitters moeten snel een oplossing zoeken... zodat de schuld wordt afgelost, zegt hij. Gebeurt dat niet, koersen volgens Hogevorst honderdduizenden gezinnen af... op een financiële ramp.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 Vroeger hadden we loodvergiftiging, later werd het RSI. Experts over beroepsziekten uit de hele wereld... zijn vandaag bijeen op een groot congres in Amsterdam. En ze praten daar over hoe je nieuwe beroepskwalen snel kunt signaleren. En dus vraagt Lund zich af, wat is de beroepsziekte van de toekomst? Ik vraag het aan Dick Spreeuwers, die is directeur van het Centrum Beroepsziekte. Dag, meneer Spreeuwers. Ja, goedemiddag. Nou, Geef het antwoord maar, wat is de beroepsziekte van de toekomst? Of misschien zijn er wel meerdere. Ja, wat, wat wij eigenlijk zien is een aantal trends in beroepsziekten... Uh, Ten eerste kun je zeggen dat de maatschappij tegenwoordig steeds ingewikkelder wordt. Uh, werk is niet meer strikt gescheiden tussen de werkplek en privé. Uh, onzekerheid neemt toe, meer flexibiliteit. En dat geeft bij grote groepen mensen allerlei psychosociale problematiek. Dus we zien een toename van bijvoorbeeld uh, aandoeningen als burn-out, depressie, uh, stressklachten op het werk en dat soort zaken. Uh, dat is één trend. Een andere trend die we zien is dat er uh, veel nieuwe technologie komt. Elk jaar komen er duizenden nieuwe stoffen op de markt. En een deel van die stoffen geven bijvoorbeeld allergieën of uh, een nieuw type vergiftigingen. Um, wat we verder zien is dat wij tegenwoordig in staat zijn om uh, onderzoek te doen onder veel grotere groepen... waardoor verbanden die vroeger niet duidelijk waren of die in individuele gevallen moeilijk uh, te onderkennen zijn... nu wel duidelijk worden. Een voorbeeld daarvan is het verband tussen uh, nachtwerk en borstkanker. Ja. Um, en we zien dus nu in groot onderzoek dat die, dat, dat, dat, dat uh, verband daar is... En het, dat werpt natuurlijk allerlei nieuwe vragen op van verpleegkundigen... die bijvoorbeeld 30 jaar in, uh, in hun beroep zijn, uh, veel nachtdiensten hebben gedraaid. Van, ja, is het verantwoord om die, uh, die door te laten ja. werken, et cetera. Want hoe moet je daar dan mee omgaan? Nu, als je dat voorbeeld van die borstkanker bijvoorbeeld aanhoudt? Ja, nou, dat is best lastig. Uh, bijvoorbeeld bij ons komen ook wel vragen binnen van verpleegkundigen... van, ik heb een, een zus die borstkanker heeft gehad... en ik werk zelf 10 jaar in uh, nachtdiensten. Wat moet ik daar nou mee aan? Het is niet... Eén op één, uh, dat wij daar antwoord op kunnen geven. Uh, wij kunnen niet meteen zeggen, van daar kun je beter maar stoppen met werken... of dan, dan, dan, dan moet je maar een andere baan zoeken. Vaak gaat het om statistische risico's en hoe ga je daar nou precies mee om. Wat wij wel kunnen doen is een soort uh, uh, consult, consultatie geven van... Nou ja, um, we kunnen een reken, een uitrekenen van hoeveel ongeveer dat extra risico zou zijn. Maar wij kunnen natuurlijk nooit voor mensen beslissen nee. of, ze, of ze bereid zijn het extra risico te nemen. Nee, en, en er komt bij natuurlijk dat dat werk moet wel gedaan worden ook. Ja, uiteindelijk wel. Natuurlijk zijn er wel mogelijkheden om dat risico te verminderen. Als je kijkt naar weer hetzelfde voorbeeld van borstkanker en nachtdiensten... is het zo dat uh, het risico is hoger... wanneer bij mensen bijvoorbeeld zeven uh, nachtdiensten achter elkaar draaien... en dat het langdurig doen. Er zijn wel mogelijkheden om bijvoorbeeld het aantal nachtdiensten te, vermi te verminderen... Mm. dat je achter elkaar draait. En ook bijvoorbeeld in wat wij noemen voorwaartse rotatie. Dus van ochtenddienst, middagdienst, nachtdienst uh, is beter dan andersom. Ja. Dus er zijn wel een aantal mogelijkheden om die risico's te verminderen. En dat is ook nog wel nodig... Want in, in, er zijn nog steeds wel uh, banen waarin mensen dit soort nachtdiensten... die wij eigenlijk niet, niet zouden uh, adviseren, ja. dit type nachtdiensten ja. draaien. Er zijn op... Diverse fronten. En ook bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, blootstelling aan stoffen. die uh, allergieën of, uh, of vergiftigingen kunnen veroorzaken. Ook daar zijn wel. Uh, ook in een Nederlandse situatie. waarop over het algemeen de algemene werksituatie redelijk goed is. Maar ook daar zijn nog absoluut wel zaken te verbeteren. Ja. Nou, nog even over die uh, stressklachten. Dus daar hoort ook burn-out bijna. Nou, noem het allemaal dat hele rijtje. Dat is natuurlijk ook vaak wat ongrijpbaar. Hè? Um, gaan we daar met z'n allen wel goed mee om? Want ik bedoel, als je je been breekt. dan is duidelijk van. nou, je hebt je been gebroken. Je bent zes weken uh, uitgesteld. Uh, dit gaat, duurt vaak veel langer. En, en ja, je krijgt ook vaak, denk ik, als patiënt. een beetje zo'n idee van. ja, wat zit hij nou te zeuren eigenlijk? Merkt u dat ook? Um, ja, ik niet, bedoelt u dan precies de, de, de, de relatie tussen het werk en de, en, en de psychische klachten? Nee, nou, ook hoe, dat, hoe daar gereageerd op wordt. Ook door, door ja, ja, werkgevers ja. en in hoeverre dat serieus wordt genomen. Of dat vaak tot, tot twisten leidt. Want je kunt daarvan volgens mij niet heel direct zeggen. Van, nou, dit is het en zo lang gaat het duren. Ja, dat klopt. Dat geeft wel een spanning inderdaad, ook de spanning of de, de discussie van in welke mate speelt het werk nou een rol in het ontstaan van dit soort klachten. Vaak zien we bij psychische aandoeningen ook dat het dat, dat aan de mensen zelf wordt gewijd, Van goh, je bent gewoon niet sterk genoeg of je geen geen geen de rug, je is niet sterk genoeg of je hebt privéproblemen. Dat zien we vaak en dat zal. Zeker in, in, in een aantal gevallen ook een mede een rol spelen. Maar wat wij toch ook wel vaak uh, zien en horen is dat, uh, dat mensen bijvoorbeeld op het werk gepest worden. Dat de druk behoorlijk hoog is. Dat uh, mensen met veel deadlines werken. Dat mensen s'avonds nog werk naar huis meenemen. Dat de organisatie in de werksituatie onvoldoende is. En al dit soort zaken geeft een aanzienlijke hogere belasting van mensen. En kan ook op een gegeven moment leiden tot depressies, burn-out, et cetera. Ja. Dus, en er zijn ook wel mogelijkheden om in die werksituatie in te grijpen. Je kan dingen bijvoorbeeld beter organiseren. Je kunt met mensen afspraken maken over de hoeveelheid werk, et cetera. Ja. Dus, dus is er genoeg beleid dan ook op dit punt om, om, om dit te voorkomen, de beroepsziekte? Ik denk nog niet. Er is wel uh, de afgelopen jaren veel aandacht besteed... om wanneer mensen uiteindelijk uitvallen met psychische klachten om... Uh, om, om mensen terug te geleiden naar het werk, te reintegreren naar het werk. Daar is veel energie aan besteed... Uh, wat, toch wel, wat toch nog wel aandacht nodig heeft, is om te kijken van wat zijn nou de, noem het maar, psychosociale omstandigheden in werksituaties. Zijn die nou wel optimaal om, mensen, om voor mensen om uh, niet ziek te worden? En het is natuurlijk ook uh, ja, heel, heel, uh, het heeft ook negatieve economische uh, consequenties. Mm -hmm. Want je verliest er gewoon geld mee als mensen uh, langdurig ziek thuis blijven. Ja. En er zijn absoluut, dat is ook onze ervaring bij het Center voor Beroepsziekten, er zijn absoluut in veel werksituaties nog verbeteringen te bereiken zodat mensen op een prettiger, maar ook veel efficiëntere manier ja. kunnen werken. Maar goed, je kan beter dus preventief te werk gaan. Zodat je voorkomt dat iemand uh, zo'n beroepsziekte krijgt. Want dat kost uiteindelijk uh, veel meer en, en, en een hoop ellende erbij. En het is al van alle tijden. Ik geloof in de 17e eeuw al de eerste gevallen. Nou, eigenlijk nog wel veel langer terug. Maar je kunt zeggen, vanaf de 17e eeuw is, is, is, is er eigenlijk systematisch studie van gemaakt. Uh, de, de, de, de aandacht voor beroepsziekte begon zo'n beetje in uh, de 19e eeuw. Met name bij de industriële revolutie. En toen het Aantal beroepsziekten ook uh, flink is toegenomen door de industrialisatie. Toen hadden we uh, ja, bomvolle fabrieken, ja. uh, slechte werkomstandigheden. Maar wat was de eerste erkende beroepsziekte? Ja, de, de erkenning van beroepsziekten heeft vaak iets te maken met de financiële compensatie daarvan. Dus wanneer je een beroepsziekte erkent, dan kan er ook een zekere financiële compensatie worden gegeven. Um, en die financiële compensaties komen ook zo'n beetje op gang in de 19e eeuw. Opmerkelijk is overigens dat Nederland uh, tot ongeveer halverwege de vorige eeuw wel een compensatiesysteem is, had, maar dat is inmiddels afgeschaft. Dus Eigenlijk is Nederland het enige land, wat, in Europa althans, wat, wat geen, financieel, uh, of geen, geen compensatiesysteem heeft voor beroepsziekten. Wat ook tot gevolg kan leiden, of tot het gevolg kan hebben dat mensen die hier een beroepsziekte krijgen, ja, fors in inkomen achteruit gaan. Ja. Um, goed, beroepsziekte. Nou, u bent bezig met, de, met dat congres. Hè? Uh, we hopen dat daar ook wat, wat nieuwe dingen naar voren komen misschien. En uh, dat we de beroepsziekten van de toekomst weer snel uh, tot het verleden kunnen laten behoren. Ja, wat wij in het congres zien is dat er eh, zogenaamde case reports naar voren worden gebracht. Dus eh, gevallen van bijvoorbeeld eh, leukemie of eh, een, een, een bepaalde allergieën. Die wij nog niet kennen. Dus dat is heel interessant om te kijken van wat voor nieuwe beroepsziekten doen zich in de werkelijkheid voor. En een tweede onderwerp waar wij het veel over hebben, is methode om nieuwe beroepsziekten sneller op te sporen. We kennen bijvoorbeeld eh, het drama van de, van de uh, asbest. Ja. Eh, waar het jaren heeft, of zeg maar tientallen jaren heeft geduurd. Voordat, uh, we wisten het risico, maar voordat er actie ondernomen heeft, het tientallen jaren geduurd. En we we worden nou geconfronteerd met nieuwe technologieën, bijvoorbeeld de nanotechnologie, uh, waarin we, Vermoeden dat er mogelijke gezondheidsrisico's zijn. En het zou toch zonde zijn als we weer tientallen jaren wachten. Ja. en veel mensen ziek, of zelfs ja, overlijden, ja. ziek worden of overlijden. Uh, en we zouden eigenlijk veel vroeger moeten, en, moeten ingrijpen. en veel vroeger mo mensen moeten volgen. om te kijken of die gezondheidsschade zich ja. voordoet. En dat is een van de onderwerpen ook van dit congres. Ik wens u goed congres toe. Dick Spreeuwers is directeur van het Centrum Beroepsziekte. Ja, de conclusie moet zijn dat het lastiger wordt om te zeggen. wat nou zo'n beroepsziekte precies is. Maar we krijgen dus de komende tijd nog meer last van stress. En voor kleine deeltjes. Het Radio Dagboek. Deze week met Jacques Vriends, kinderboekenschrijver. toneelspeler. En het is deze week Jacques Vriends Week. Ja, en ook al heeft de schrijver het erg druk met die Jacques Vriensweek... voor één ander ding wil hij dan graag nog wel wat tijd vrijmaken. En dat is een school voor speciaal basisonderwijs in Maastricht. De Opstap geheten. Vriens is gevraagd om daar de nieuwe schoolbibliotheek te openen. Hij is open. Deze deur is open. Zo, we, uh, we zijn nu bij uh, uh, speciaal basisonderwijs uh, De Opstap. Dat is een school met ongeveer 240 kinderen. Dat zijn dus allemaal kinderen waar iets mee is. Die dus een, of een leerprobleem hebben of een opvoedkundig probleem. En die het niet redden in de gewone basisschool. Die zijn dus hier terechtgekomen. En uh, ze gaan vandaag de bibliotheek openen. Ze hebben echt een grote bibliotheek gekregen. En ze hebben mij uitgenodigd om dat te komen doen. En ik vind het heel fijn om dat te doen, want het speciaal onderwijs zit echt in de verdrukking op dit moment. Er komen grote bezuinigingen aan, er gaan mensen uit. En terwijl ik het wel heel erg belangrijk vind wat hier gebeurt op deze school. Want kinderen die ergens anders niet meer terecht kunnen, die worden hier geholpen. En op een hele goede manier, is mijn indruk. Hallo. Zo hè. hallo. Leuk. Ah, de eerste groep zit er al. Nou, ah. dat zijn de openingskinderen. Oh, die zijn met, ja, die, die zijn speciaal, ja, ja. ja, Die moet ik wel even ja. gedag zeggen ja, natuurlijk, dat ik dan even doen. Hallo. Hallo. Weten hallo. jullie wie ik ben? Ja, ja. Nee, ik ben Carrie ja. toch? Ja. Nee hoor. Ja. En jullie gaan mij uh, straks helpen met de opening ja. van de bibliotheek. Nou, hartstikke leuk. Dat vind ik heel leuk. Dat, uh, jullie zitten hier al zo braaf te wachten met z'n allen. Er komen zo nog veel meer kinderen, geloof ik, hè? Die allemaal hier. Ja. Nou, dan gaan we er iets moois van maken. Ja, ja en, en wat ik al zei, het gaat me ontzettend aan mijn hart, uh, deze kinderen die straks toch uh, tekort gaan komen, daar ben ik van overtuigd. Dat is het vervelende dat je aan de ene kant een soort machteloosheid voelt. Maar aan de andere kant denk: nou ja, goed, je bent dan wel iemand die toch wat bekender is. Uh, uh, uh, en misschien dat jouw stem toch iets zwaarder telt dan dat uh, iemand doet die uh, niet zo bekend is. Dus ik wil daar wel gebruik van maken, absoluut. Ja. Oh, hey, jongens, maar. dit is wel heel spannend. Dit is een hele muur van papier, zie ik hier voor de bibliotheek. En hoe gaan we dat nu doen? Moet ik even aan. Uh... Uh, maar ik, ik ben zo bang dat, er, dat, dat ze daar allemaal oordoppen in hebben op dit moment. In... Als ik zie hoe de minister van Onderwijs, uh, Bijsterveld... gewoon door alle roeien en ruiten heen gaat... ben ik bang dat we nog een zware tijd tegemoet gaan. Want? Nou jongens, dan beginnen we even te roffelen. Ja, Eén, Eén, twee, twee drie. Zit het uur? Ja. Ja. Ja. Ja, mag jij maar op, oh Kijk eens even, jongens. Wauw. En hier. Geweldig, zeg. Oh, dit ziet er prachtig uit. Wat een mooie ruimte. Ja. Het was een hele intensieve week met uh, veel theatervoorstellingen. En uh, zoals deze middag ook met 240 uh, kinderen op een school van speciaal onderwijs. Maar ik vond het wel weer ja, heerlijk eigenlijk. Het is, het is spannend, het is grappig... Ja, je, je moet af en toe wel toch op de, even op je tenen staan. Dat je het gewoon het, het beste als jezelf haalt. Maar uh, ja, ik, vind dat, ik merk toch dat ik het dan heerlijk vind om zo met mijn werk bezig te zijn. Nog één keer dat, dat, dat, dat ene hele mooie boek schrijven waarvan je denkt... dit is mijn allermooiste boek of dit wordt mijn allermooiste boek. Uh, en mijn tweede droom is, maar die is heel privé... is dat ik graag eigenlijk gewoon heel oud wil worden. Want ik wil zo graag mijn kleinkinderen zien opgroeien. Uh, en mijn vrouw is een tijd uh, ziek geweest en het gaat nu weer ontzettend goed. Uh, uh, uh, ze had borstkanker en dat is allemaal goed gegaan. En dat is helemaal over nu. Maar dat zijn wel de momenten dat je gaat realiseren. En denkt, ja, het is allemaal geweldig en fantastisch. Maar ja, die familie, dat is toch het belangrijkste. Bewaar de verwondering. Dat is wat ik eigenlijk... Altijd proberen dat je toch telkens weer opnieuw naar dingen kunt kijken en je erover kunt verwonderen. Nu wordt het laatste deel van het radiodagboek van Jacques Vriens... gemaakt door Anne van der Veen. Volgende week trouwens volgen we Paul Groot... die samen met anderen in de multi musical Spamalot staat. En alle radiodagboeken zijn terug te luisteren... via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Stelling zometeen in stam.nl. Aflossingsvrije hypotheken moeten per direct worden afgeschaft. We zijn benieuwd naar uw eens en oneens. Dat zometeen. Eerst is hier Gert Kluk. Radio 1. Het NOS-journaal. De Nederlandse F-16 heeft een buiklanding gemaakt op het vliegveld van Charleroi in België. De F-16 was voor onderhoud in België. Volgens een woordvoerder van de luchthaven bleef de piloot ongedeerd. Een stuk van de staart van de F-16 is afgebroken en er is kerosine op de landingsbaan terechtgekomen. In China zijn drie kinderen omgekomen na het drinken van verontreinigde melk. In de melk zat nitriet, een stof die gebruikt wordt om vlees te conserveren. De melk kwam van twee boerderijen in de regio Pingyang in het noorden van China. De boerderijen zijn gesloten en de leiding wordt ondervraagd. De Chinese regering is bezig met een grote schoonmaak... onder zuivelproducenten na eerdere melkschandalen. Strijders van de gekozen president van die voorkust, Watara... gaan de bunker van zittend president Bakbo niet bestormen. De troepen van Watara hebben in de stad Abidjan... het complex omsingeld waar Bakbo zich schuilhoudt. Ze wachten tot hij door zijn voorraden water en voedsel heen is. En het Openbaar Ministerie gaat hogere straffen eisen... voor geweld als gevolg van discriminatie... Minister Opstelt heeft met het OM afgesproken dat voor dit soort misdrijven vanaf 1 juni een dubbels hoge straf wordt geëist. En dat zijn de hoofdpunten. En dit is de ANBB-verkeersinformatie met 10 files, goed voor 30 kilometer. Nog een paar opvallende files van ongelukken op de A4 richting Vlaardingen. Er staat voor Knopend Ketelplein, 5 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd, er is ook een motorrijder bij betrokken. Bij Knopend Ketelplein is de verbindingsweg naar de A20 richting Gouden afgesloten. Je kunt er ook het beste omrijden via de oostkant van Rotterdam. Dat is de route de van Brienotbrug, ook de A15 en de A16. En op de A27 Almere naar Utrecht, daar is een ongeluk gebeurd bij Knopend... Lunetten. Er staat 4 kilometer en daar is één reis ook nog afgesloten. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt Jurgen van der Berg. Minister De Jager die liet eerder deze week weten... dat er per 1 augustus geen nieuwe aflossingsvrije hypotheken... meer mogen worden afgesloten. Consument kan nog steeds netjes een woning kopen... met kosten koper tegen de eh, helemaal financiering van de hypotheek... Maar hij moet wel een beetje aflossen om te voorkomen dat hij in een rechtschuldsituatie komt. Maar Hans Hogevorst van de Autoriteit Financiële Markten... die doet er nog een schepje bovenop. In een interview met de Telegraaf zegt hij... dat hij ook bestaande aflossingsvrije hypotheken wil aanpakken. Dan zouden huizenbezitters en banken dus met elkaar om tafel moeten... om een hypotheek om te zetten in een variant waarbij wel een deel van de schuld wordt afgelost... Is dat een goed idee om deze hypotheekvorm per direct aan te pakken, of kan de afschaffing beter geleidelijk gaan? Ik praat erover met Hans-André de Laporte van de Vereniging Eigenhuis. Welkom. Dank. We beginnen altijd met drie keuzes in stand.nl. Mag u er maar ja of nee op zeggen? Hier is de eerste. Ik heb zelf ook een aflossingsvrije hypotheek. Niks aan de hand. N uh, nee. Ik moet even nadenken. Ja, ik zat ook te denken, wat is de vraag? Is er niks aan de hand of heb ik hem niet? Maar ik heb hem niet. Dan is er ook niks aan de hand. Voor u niet, tenminste. Het wordt tijd dat Henk en Ingrid hun verantwoordelijkheid nemen... als ze hun hypotheek afsluiten. Ja. De echte redding van de huizenmarkt... is natuurlijk de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Nee. Goed, nou, u mag thuis ook meepraten, dat weet u zo langzamerhand. Dat is het uh, procedé van standpunt.nl. De stelling luidt dus... aflossingsvrije hypotheken moeten per direct worden afgeschaft. Bent u daarmee eens of oneens? ze sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, het nummer is 0800 1101. U mag stemmen op onze website www.standpunt.nl En als u twittert, want dat kan ook... gebruik dan de hashtag Standpunt. Um, ik leg die stelling ook aan u voor. Uh, aflossingsvrije hypotheken moeten per direct worden afgeschaft. Eens of oneens? Ben ik ben het oneens. Uh, het lijkt alsof er nu een soort code rol is afgegeven voor uh, aflossingsvrije hypotheek, maar daar is geen enkele reden toe. Overigens even een correctie bij uw inleiding. Um, de nieuwe regels die ingaan voor de hypotheken... waar we eventjes minister De Jager over hoorden... Mm -hmm. dat, is de, dat is niet de hele aflossingsvrije hypotheek, maar dat gaat om de helft. Dus de helft van je hypotheek die je neemt, en niet helemaal, mag uh, aflossingsvrij zijn. Voor de andere helft moet je gaan uh, aflossen. Dus het kan of, nog steeds bij, bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek... kan je kiezen voor die vorm, ja, maar dan voor de helft. Ja, aflossingsvrije hypotheek. Het is niks anders dan... je leent geld, je betaalt er rente over, maar je gaat dat geld niet terugbetalen. Het ouderwetse idee van een schuld los je af. Ja. Dat zit daar niet in, je lost het af. Na 30 jaar, als die hypotheek afloopt, of dan ga je opnieuw financieren. Maar dan heb je niet meer het voordeel van de renteaftrek. Ja. We hebben trouwens vanmorgen ook even, want dan moeten we dat ook maar gelijk even recht zetten. Even gebeld met de Autoriteit Financiële Markten. En uh, daar bevestigen ze dat de Hogevors dit heeft gezegd. Maar dat het een, een, een verhaal is op persoonlijke titel. Dus het is niet zo dat de AFM dit ook vindt. Ja, dat is ook zo. Dat is ook het eerste wat, wat ons vanmorgen opviel. Want de ja. AFM heeft hier namelijk de afgelopen vier jaar, dat Hoge daar zit, niets over gezegd. Nog nooit. Dus dit komt echt opeens vandaag um, als een als een donderslag. Hij dropt nog even een bommetje... voordat hij, ja, wil, want hij vertrekt. Het heel is een afscheidsinterview... En, um, en hij vindt dit... Um, maar het komt er zo ongenuanceerd in... dat ik al van, van, van collega-journalisten hoorde... die hem gesproken hebben, dat hij zegt... nou. Um, het is nog, er is nog wel wat, wat nuance aan toe te voegen. En dat is gelukkig maar. Uh, want hier lijkt het erop alsof ieder, iedereen met een aflossingsvrije hypotheek ook een probleem heeft. Misschien zelfs onwetend is, want dat wordt ook gesuggereerd. Veel mensen uh -huh. weten niet eens dat ze een aflossingsvrije hypotheek hebben. Dus dat ze misschien in het verleden, de verleden misleid zijn of zo. Nee, dat is niet nou, zo. Laten we even, want even stel, laten we toch even aanhouden wat hij uh, zegt. Uh, zeg maar de grote lijn in dat, in dat Telegraaf interview van, vano vanochtend. Zou dat eigenlijk kunnen? Wat hij wil? Uh, nee, want ja, dan moet je eigenlijk contracten met terugwerkende kracht uh, gaan veranderen. Nou, de, je kan een hypotheek veranderen, dat kost geld. Je moet naar de bank toe, dan moet een nieuwe hypotheek, daar betaal je voor. Je moet naar een notaris toe, een nieuwe hypotheekakte. Maar wat bereik je daarmee? Uh, in ieder geval hogere maandlasten, want je hypotheek wordt duurder. En of je de situatie iets verandert, dat hangt er helemaal, helemaal vanaf. Uh, of je een probleem hebt, of er, dus, of er dus noodzaak is om iets te veranderen. En wij zijn ervan overtuigd, en bij Vereniging Eigen Huis... spreken we een hoop mensen uh, met hun hypotheekvragen... dat een heleboel mensen heel bewust een keuze hebben gemaakt... van aflossingsvrije hypotheek. Waarom? Het is gewoon de, uh, de laagste maandlasten. Ja. Maar je krijgt nooit helemaal een huis met, uh, met aflossingsvrij... Uh, vaak is het een deel, 50, 60, ja. 70 procent. En de rest los je op af of je spaart op een andere manier. Het, het is een keuze als je daar aan begint, want dan heb je gewoon maandelijks heb je eigenlijk gewoon meer geld om handen. Want dat hoef je dan niet aan die hypotheek uit te geven. Uh, nou ja, daar kan je leuke dingen van doen. En aan het eind krijg je dan een punt dat je uh, iets moet verzinnen om, om wat er dan nog staat terug te betalen. Ja, je gaat een schuld aan en eigenlijk de hele aflossing van die schuld die schuif je voor je uit. 30 jaar. En um, het geld dat, um, dat je dus niet uitgeeft aan die aflossing... ja, daar kan je een andere dingen aan uitgeven... maar voor heel veel mensen betekent het gewoon... dat ze uh, met zo'n zo goedkope hypotheek uh, nog net betaalbare maandlast hebben. Want we hebben in Nederland hoge huisprijzen, dus ook hoge hypotheken. Hoeveel mensen hebben dat eigenlijk, die vorm? Al honderdduizenden. Soms zijn het vaak kleine delen. Bijvoorbeeld voor een verbouwing, uh, dan is dat deel aflossingsvrij... Um, nee, ik denk wel, wel, wel, wel miljoenen. Dat er een, uh, we hebben 4,5 miljoen uh, eigen woningen. Daarvan is een groot deel heeft een hypotheek. En daarvan is weer een groot deel uh, ja, nou. gedeeltelijk aflossingsvrij. Nou. Ja, maar, wat wat Hoge natuurlijk bedoeld is. En dat is eigenlijk, je moet dit denken, ook zien zijn verhaal. In dat hele verhaal van we, we lenen maar we lenen maar. We betalen maar nooit wat terug. En komen daardoor komen mensen natuurlijk in de problemen. Uh, dus daar voegt hij dit aan toe. Want hij zegt: van, Mensen overzien dat vaak niet eens. Dat, dat dan aan het eind er nog een enorm bedrag staat wat je moet terugbetalen. Ja. En uh, die zorg is terecht. Maar laat ik er even het volgende wijzen: Zo'n hypotheek loopt 30 jaar. Als je in, van het begin af aan voor zo'n uh, hypotheekvorm kiest... dus aflossingsvrij... dan moet je de rekening houden dat die schuld die blijft onveranderd hoog blijft. Maar over 30 jaar heb je te maken met, met inflatie, geldontwaarding. Dat betekent dat die schuld over 30 jaar echt minder zwaar is... dan die uh, in het begin was de waarde van het huis zal toenemen. Ook al hebben we nu prijsdalingen. Mm. Uh, ja, maar, want dat, dat zegt u nu zo even tussen neus door. Maar dat, dat, dat wordt altijd maar gezegd ook. Als je een huis uh, gaat kopen... ja, nee, maar goed, dat huis wordt natuurlijk uiteindelijk meer waard. Ja, hoezo eigenlijk? Ja, dat is, heel, dat is een raar fenomeen in Nederland. Uh, we hebben namelijk te weinig huizen. We hebben te weinig huurwoningen. We hebben te weinig koopwoningen. Er komen steeds meer huishoudens bij. We worden ouder. Uh, mensen willen zel, langer zelfstandig blijven wonen. Er komen ook steeds meer eenpersoonshuishoudens uh, bij van jonge mensen. En... Uh, Iets wat schaars is, blijft, blijft, sowieso, blijft, blijft de prijs van hoog. Dus we hebben niet de situatie zoals in Ierland of in Spanje... dat er gewoon te veel huizen zijn die eigenlijk zouden moeten worden gesloopt. Dat rare fenomeen van schaarste... dat houdt eigenlijk die huizenprijzen in Nederland overend. Maar um, de prijsdalingen die we in de jaren tachtig hebben gezien... zijn daarna weer gevolgd door enorme prijsstijgingen. Je kan er geen garantie op afgeven. Je kan alleen zeggen, historisch gezien... Uh, zijn de Nederlandse huizen in ieder geval waardevast. Als je het huis dus gaat verkopen over twintig jaar... omdat je pensioen bijvoorbeeld te klein is... om dan nog die aflossingsvrije hypotheek van te betalen... dan is de kans dat je een schuld overhoudt... dat is zo'n restschuld, die is niet zo groot. Mm. Um, Banken zijn ook al heel lang voorzichtig, dus terughoudend, met uh, verstrekken van die hypotheken. Ja. Bijvoorbeeld, je moet wat eigen geld meenemen uit de verkoop van je vorige huis. Bijvoorbeeld, Jan, zeggen ze: Nou, dan kan je een flink deel afvalsingsvrij krijgen. Ja. Ja. Maar heb niet de illusie dat jonge mensen zonder eigen geld. Uh, zo een ja. volledig aflossingsvrije hypotheek. Dus, dus zeg maar de doemscenario's die uh, hoog toch een beetje in het artikel. en of die dat nou wel zo gezegd hebben. Maar goed, we gaan er, nogmaals we gaan even uit van dat verhaal. Uh, uh, uh, schetst, hè, van dat, uh, dat mensen gedwongen huizen moeten verkopen straks. Uh, dat er een, een bom onder de huizenmarkt komt. U zegt dat is allemaal. dat neem ik met de korreltjes uit. Ja, dat is overdreven. Uh, dat is echt onnodig angstaanjagend. De mensen die het uh, zich moeten aantrekken zijn mensen die eigenlijk niet weten. Uh, wat voor soort hypotheek ze hebben en of ze dat wel kunnen blijven. Betalen met een met een pensioen, nou, je krijgt die pensioenoverzichten. En als je, je daar eens een keer als je daarin verdiept en je denkt, ja, um, kan het over vijf jaar met pensioen ook nog, ga dan naar je bank of ja. je hypotheek maar ik vrees dat iemand die, die niet precies weet hoe zijn hypotheek in elkaar zit, ook die pensioenoverzichten niet goed lezen. Nee, me. nee, maar daarom zijn banken altijd voorzichtig geweest uh, met uh, onverantwoord hoge risico's. En ik moet zeggen, uh, die, die angst is echt toegenomen. Um, na de kredietcrisis, omdat de huizenprijzen zijn gaan dalen. Het is nu zelfs extreem. Want er zijn allerlei maatregelen die het bijna onmogelijk maken. Om door het wordt heel moeilijk om, om zomaar een hypotheek te krijgen. Ja, en, en als je kijkt, als je met hetzelfde inkomen vergelijkt. wat je vorig jaar kon lenen en wat je nu kunt lenen. dan is dat weer een stuk minder. Maar het betekent niet zo dat het een uh, soort loterij om maar... dan niet of een soort jackpot was voor de kredietcrisis. Ja. Nog, nog even na uh, de jager dan, want u hebt dat even genuanceerd. He. Die zegt dus eigenlijk nog maar voor de helft mag het dan. Vindt u dat wel een goede maatregel? Een hele goede maatregel. Um, want daarmee uh, is eigenlijk het beleid. wat. Uh, nationale hypotheekgarantie, al jarenlang heeft, namelijk ook een voorwaarde daar, niet meer dan de helft aflossingsvrij, maak je nu voor alle hypotheken in Nederland de norm. En dat is een prima uitgangspunt. Het beschermt mensen tegen te hoge um, en te risicovolle hypotheken, want die 30 jaar een heleboel mensen maken die niet vol. Er komt een echtscheiding tussendoor, er komt een verandering van werk... of mensen, we gaan weer huren. En als je dan je huis moet verkopen in een slechte markt zoals nu... en je krijgt niet genoeg om die schuld af te lossen, dan heb je een probleem. Maar heb je al gespaard of al afgelost, dan is het schuldprobleem gewoon kleiner. En dan is de kans dat je met een restschuld blijft zitten um, ja, ook een stuk kleiner. Ja. In het artikel zegt uh, ja die mensen hebben zo'n enorm fiscaal voordeel... Um, hij is van de VVD, uh, toch? hoge Hogevorst. Terwijl die partij uh, kan tegen de hypotheekrente -aftrek is. Nou ja, uh, dat is Hij ja, beetje... is ervoor. De VVD is voor de renteaftrek. Ja, precies. Nou, ja, dan kom je weer in die discussie. Ja. Maar uh, in ieder geval willen zij de hypotheekrente overeind houden. Ja. Die hypotheekrenteaftrek wordt vaak gezien als de grote boosdoener. Als je die nou maar aanpakt, dan heb je het probleem van de woningmarkt opgelost. Het probleem is, uh, hypotheekrenteaftrek gaat eigenlijk over inkomenspolitiek. Gewoon hoe, hoe verdelen we het geld? Uh, je hebt ook een, uh, een, een villa-belasting, dat is eigenlijk ook allemaal inkomenspolitiek. We hebben een enorm woningmarktprobleem. Daar is de hypotheekrenteaftrek helemaal niet de oplossing. Als je die eruit haalt, dan creëer je een enorm probleem. Helemaal niet voor over de veelbesproken uh, hoogste inkomens die het meest profiteren. Nee, gewoon modaal gemiddeld Nederland. In een, in, gewoon in een rijtjes of een of twee onder een kaphuis of wat dan ook. Die hebben uh, hoge hypotheken. Die kunnen ze betalen met de hypotheekrenteaftrek. Die zijn onbetaalbaar als je dat gaat korten of zelfs afschaffen. Ja, want u zei net ook bij die keuze heel ferm: uh, de hypotheekrenteaftrek, daar mogen we niet aankomen. Ook wat u betreft niet. Jawel, je mag er wel aankomen. Je moet er wel wat aan doen. Maar dan moet je ook wat doen aan de belastingen. De overdrachtsbelasting is in Nederland heel hoog. Uh, eigen woning voor verder. jaarlijkse belasting op je huis, die je bij je inkomstenbelasting moet uh, tellen, die is heel hoog. Dus je moet uh, dat in samenhang doen. Maar dat moet een plan zijn voor de woningmarkt. Het gaat gewoon om hoe willen wij wonen. Het gaat over huurtoeslag. Hm. Het gaat over huurliberalisatie. Maar, maar hoe u weet het dat, dat, dat uiteindelijk is dat toch een, een, een heilig huisje wat uh, uiteindelijk omgaat. Want, want iedereen, is, alle deskundigen die daarover zijn, zeggen van ja, dat, dit kunnen we niet meer in stand houden. Ja, en bij Vereniging Eigen Huis hebben we ook gezegd, het uh, hypotheekrenteaftrek is een systeem wat, uh, wat niet goed functioneert. En je moet dus kijken naar, naar alternatieven daarvoor. Dus wij hebben ook daar een plan voor neergelegd. Um, om het in een breed perspectief te zien. Want je moet het, dat betekent gewoon heel simpel, laten we het klein houden. Je mag mensen niet uh, met hogere maandlasten opzadelen. Als ze hun huis niet meer kunnen betalen en het moeten verkopen. Nou, dan krijg je het scenario waar we nu net ook over hebben. Want wie, wie gaat het dan kopen? Tegen welke prijs? En als je, het gaat ten slotte om wonen. En dat is de, het grote probleem. We hebben het over een woonprobleem en niet over een, een financieringsprobleem. Mm. Wonen is een levensbehoefte. We hebben even wat, wat rondgebeld nog vanochtend. Bruno Braakhuis, dat is een Tweede Kamerlid van GroenLinks... Uh, die zei uh, dat hij het liefst ziet dat 100% van de schuld meteen wordt afgelost. Uh, Braakhuis zei dat de staatsschuld door de hypotheek jaarlijks met tientallen miljarden euro's wordt verhoogd. Als we de aflossingsvrije hypotheek afschaffen, zegt hij... zou dat volgens hem deels leiden tot een aflossing van de staatsschuld. Wat vindt u van die analyse? Ja, indirect kan dat wel. Kijk, als je mensen uh, verbiedt om aflossingsvrij te lenen... en je en, en gaat dus aflossen, dan krijg je ieder jaar minder renteaftrek van de staat. Dat betekent dat de staat minder hoeft te betalen aan de huiseigenaren en eh, dat zouden ze kunnen gebruiken om de eh, staatsschuld te verminderen. Maar ja, dat is een eh, sowieso toch helemaal wel redeneringen, want we betalen nu ongeveer een, een euro per liter benzine aan, uh, aan belasting. Dus als ja. we met heel veel gaan rijden, dan gaan we daarmee ook de staatsschuld aflossen. Ja, ja zo is het ook weer. Goed, nou, we gaan kijken wat de mensen vinden. U blijft uh, hier zitten en luistert mee. Ik ga nog een keer verversen. De stelling dus luidt aflossingsvrije hypotheken moeten per direct worden afgeschaft. We doen daarmee eens of oneens. Laat het vooral weten. 55% voorlopig eens, 45% oneens. En er is door 1155 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Hallo. Mag ik dat zeggen? Ja, zeg maar. Ah, met uh, Patrick. Um, ik ben het eens met die stelling, omdat ik vind dat um, door de aflossingsvrije hypotheken uh, de, de huizen te duur zijn geworden. De mensen in de problemen gaan komen. De gouden bergen zijn voorbij op de beurs. En ik vermoed ook dat die niet weer terugkomen. Maar hoe zijn de, de huizen te duur geworden daardoor? Nou, ik denk omdat mensen uh, door aflossingsvrije hypotheken maximaler zijn gaan lenen. Omdat door de uh, hypotheekrente aftrek daardoor ook weer een. Een deel terugkomt, een voordeel terugkomt, zeg maar. En dus je gaat vaak zo ver mogelijk. Ja. Dus uh, je, je koopt eigenlijk een te duur huis misschien wel. Of je richt een te duur in. Uh, ik denk dat je naartoe moet dat, uh, dat er een deel wordt terugbetaald uh, tijdens de looptijd. Waardoor uh, de sparen uh, ook weer interessanter wordt voor de banken. Omdat er spaargeld wordt terugbetaald. Uh, dat uh, is gunstig voor de spaarrente. Spa en dat is ook gunstig voor de hypotheekrenteaftrek. Maar die wordt steeds kleiner. Ja. Dus daarmee is, uh, hoef je dat uh, misschien niet wetmatig aan te pakken. Maar pak je het op deze manier aan. Door ontmoediging van uh, 100% aflossingsvrije hypotheken. Ja, dank u. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag Jurgen. Met Jan-Peter. Uh, je gast heeft het al een, voor een deel gezegd. En ik ben het dus volkomen oneens met de vorige spreker. Althans, uh, de eindconclusie. Ja. Uh, voor je te, te hoge hypotheken geldt, geldt dit verhaal natuurlijk wel. Dat je niet 100% aflossingsvrij moet, uh, moet stellen. Maar ik wil het, mijn uh, situatie daar even als voorbeeld noemen. Uh, ik ben 60-plusser. Zonder uh, werk. Uh, zoals zoveel op die leeftijd. En uh, ja, als ik nu uh, mijn, uh, 50, ik, mijn hypotheek is 50% ongeveer van de waarde van het huis. Als ik daar nu op moet gaan aflossen. dan gaat het ten koste van mijn besteedbaar inkomen. Ja. En dat, dat brengt dus mij nu in de problemen. En dat. dat uh, geeft alleen maar tot gevolg dat mijn kinderen. Uh, als ik overlijd. een uh, onnodig hoog. Uh, ja. aliment, af, hoe heet het? De... Ja, die zitten met, met, die, met die restschuld erop opgeschreven. Nou, nee, niet de restschuld. Die, die, die, die, die, die krijgen juist. als ik moet, nu moet gaan, zou moeten gaan aflossen. Ja. Een onnodig. Uh, uh, hoog, uh, hoe heet het? Uh, Nog een keer? Erfenis. Ja, precies, erfenis. Ja, kijk, kijk ja. dan komt het geld pas vrij. En, en daar, daar, heeft dan, daar heb ik dan ni niets meer aan. Nee. Terwijl, ik, terwijl het nu mijn inkomen zou beperken. Dus ik vind het een bijzonder domme gedachte. Ja, goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, van Bins Belgen, Arnhem. Zeg maar. Ik, een, een aantal verschillende punten. Ten eerste, voor de nieuw af te sluiten hypotheken... Mag het gerust zoals het is voor de helft aftrekken? Voor diegenen die afgesloten zijn, niet. Meneer, want meneer Hogevorst heeft met dat eh, zorgstelsel de maatschappij in een koopkrachtverlies gedompeld van 6 miljard per jaar. Ja, daar is niet meer tegen te verdienen, nee. welke regel je daarna ook doet. Maar toen had hij een andere pet op, hè? Ja, precies. Maar oh. je hebt steeds een andere pet. Op. Die man die moet als een mol onder de grond naar huis toe... en nooit meer zich vertonen. Nee, oké. Okay. Punt drie. Oh. Punt drie. Ik werk op de grootste zagerij van Nederland... en toen voor vijf jaar terug in Duitsland... de eenmalige uitkering werd afgeschaft... voor mensen die een huis kochten. Dat was zo'n 1900 euro. Mm -hmm. Toen hadden wij nog maar anderhalve dag in de week werk. En die crisis... Tijdens de crisis hebben we alleen maar meer werk gekregen. Dus de mensen beseffen niet wat er gaat gebeuren als die hypotheekrente afgeschaft wordt. Ja. Ten vierde wil ik pleiten. Ja. Maar wacht voor. even. We hebben, dat is, ik heb nog heel veel bellers hangen, dus ik moet even door, meneer. U, u, nee, maar er, moet, er moet een verplichte les komen op het voortgezet onderwijs, economie. Net zoals Nederlands en Engels, economie. Ja, economie. En, ge, en gegeven door iemand van de Rabobank. <laughs> Oké, okay. dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met Chris van Vliet. Dag meneer. Uh, ik, ik had het volgende. Ik heb uh, tien jaar geleden nog een uh, ander huis gekocht. En daar heb ik een aflossingsvrije hypotheek op. En uh, als dat plotseling uh, afgeschaft zou worden, zoals meneer Hogevorst uh, spreekt. Mm -hmm. dan uh, Ik heb dat allemaal netjes uitgerekend hoe dat zat. Dan ben ik, word ik met een aantal dingen geconfronteerd. Een ik werk dus al 50 jaar werk ik. Een bedrijfspensioen wat afkalt, om, om omdat dat niet geïndexeerd wordt... dan wordt dus de renteaftrek van mijn hypotheek niet meer aftrekbaar. Wat er met de AOW gaat gebeuren, weten we niet. Nou, dan kom ik dus op mijn, op mijn 65e jaar in de financiële problemen. Ja. Nou, da dan zeg ik, dan heb ik een onbetrouwbare overheid... En meneer Hogevorst, die heb ik ooit op de tv zijn vinger in zijn keel zien steken. Als hij zich nou morgenochtend gaat scheren, dan moet hij dat in zijn eigen keel doen als hij in de spiegel kijkt. Maar u bedoelt eigenlijk te zeggen van, uh, de, de, je mag tijdens schande... de, wed de wedstrijd niet de spelregels veranderen. Dat ook, dat ook. Maar het is ook schandelijk voor de bouw. Ja. Want uh, ook de bouw die ligt uh, er wat op apengapen. En die gaat nog steeds verder op apengapen liggen. als je dit soort maatregelen zomaar gaat nemen. Ja. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Dag Gita Nieuwenhuis, goedemiddag. Ja, ik, de, de vorige bellers zeggen inderdaad allemaal ook al wat ik zelf ook zou willen zeggen. Maar ik heb daar nog wel één punt aan toe te voegen. Want eh, ik, weet, ik ben aan het zoeken op internet, maar kan zo gauw niet vinden. Ik weet wel dat er voor eh, ik denk een week of twee terug een uitspraak is gedaan dag door het eu of zo... Uh, dat Nederland veel te goedkoop is met zijn hypotheken. Wij zijn te makkelijk, uh, we gaan er te makkelijk mee om. En nu ineens komt er zo'n uitspraak uh, waar de burger dus ontzettend de dupe van is. En ik ben er eerlijk in, ik heb ook een aflossingsvrije hypotheek. En als uh, ze al de mensen die nu een aflossingsvrije hypotheek hebben gaan dwingen om uh, af te lossen... Ja, dan komen honderdduizenden mensen komen in de problemen. Want ja. dat kan helemaal niet. Want nee. je neemt niet voor niks een aflossingsvrije hypotheek. Nee. Maar goed, ik, ik, nogmaals, de kan prima zijn eigen verhaal doen. Maar ik, ik, ik, ik praat hem maar even na wat ik dan vanmorgen lees. Hij zegt van er zijn honderdduizenden mensen die niet overzien wat ze straks dan uh, moeten gaan betalen. En, en, en dat wordt dus ook een probleem. Dan huizen nee, goed, moeten ja, noodgedwongen worden. verkocht. we contact met die mensen opnemen zeggen jongens, wat, wat kunnen we eraan doen? En zegt, niet ineens van je moet gaan aflossen. Ja. Maar kijken wat er mogelijk is. Ja. Oké, okay, ja. dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw van Veldhuizen. Nou, ik ben het eens met de stelling, hoor. Met de eerste meneer trouwens ook van harte. Wat ik eigenlijk toe wilde voegen... waarom is... wat ik nog altijd niet vind... Uh, vind is dat meneer Kok... Toen hij aan de regering was, had moeten beginnen. Toen zaten we in hele royale jaren. Toen had je het moeten doen. Dat je, want onder zijn bewind is eigenlijk die aflossingsvrije hypotheek... heeft zo'n uh, vaart genomen. Uh, toen zijn de huizenprijzen enorm gestegen. Hij had toen aan moeten pakken om dat terug te doen. Gelijk de hypotheek... Uh... Renteaftrek. De, de, ja, de hypotheekrenteaftrek had hij aan moeten pakken en ook de overdrachtsbelasting. Als je dat toen in drieën, dan denk ik dat we misschien met minder problemen hadden gezeten. Ja. En wat ik eventjes voor meneer de La Porte toch wil zeggen: kijk, we krijgen nu de babyboom, die hebben de huizen en dan kun je wel zeggen, want dat hoor je ook om je heen, hoor. Daar zijn een heleboel ouderen die hebben nu een heel groot stuk aflossingsvrij. Wie garandeert dat als die babyboom wegvalt? of die huizen dan nog dat waard zijn. Dan kunnen straks kinderen omdat ze het niet meer op kunnen brengen. De erfenis moeten verwerpen daardoor. Zelfs omdat ze met te veel schuld blijven ja. zitten. Plus dat je dan veel te veel huizen op de markt ja. gaat krijgen. Okay. Mevrouw, dus of het waar is, weet ik niet. Punt is duidelijk. We gaan, het, we gaan het gelijk doorspelen naar de andere kant van de tafel. Dank u wel. Ja, Reageer u gelijk <tus> maar even op het laatste punt. Ja, ja die babyboom die heeft in effect een heleboel babyboomers... die overlijden laten over het algemeen hoge erfenissen na. Dus dat wordt verdeeld onder de kinderen. Want dat is nog een tijd dat huizenprijzen laag waren... Veel van die hypotheken zijn ook afgelost. Uh, dus daar komt veel geld vrij. Uh, mensen die dus nu in de problemen zouden zitten... zouden, zouden daar mogelijk uh, iets aan kunnen hebben... als je een familielid hebt wat geld nalaat. Um, het is helemaal waar wat mevrouw zegt. We krijgen een heleboel huishoudens erbij. Er zijn, geen, er zijn gewoon niet genoeg uh, huizen voor vergrijzing. Uh, uh, ook jonge mensen die, uh, die een huis zoeken voor zichzelf... en niet voor een gezin. Um, maar die aflossingsvrije hypotheken die zijn inderdaad in de jaren negentig enorm uh, gegroeid. Enige reden dat was de, de, de nog de betaalbare vorm. Hè. De huizenprijzen schoten omhoog. We stonden met z'n allen te dringen voor de voordeur van die paar huizen die te koop waren. Zeker in het populaire segment en zeker in de randstad. We verdrongen elkaar met, uh, met briefjes, zelfs en enveloppen, en ja. tegen elkaar opbieden. Ja. Je moet het wel betalen. En dan zeg je, nou kan het wel, kan het niet? Ja, het kan net, maar dan aflossingsvrij. En, uh, nou, dan, dan, ja, dan moet je ook in zo'n huis blijven wonen eh, en dan is het de eerste jaren misschien zwaar, maar daarna is het, eh, misschien minder zwaar als je wat meer inkomen hebt. Eh, de risico's van die aflossingsvrije hypotheken die doen zich vooral voor als je na een paar jaar, en dan heb je het over vijf, zes jaar, alweer moet verkopen. Bijvoorbeeld door een, een privéreden. reden. Ja, ja. En, en dat verhaal waar, waar die ene mevrouw mee kwam, dat de EU blijkbaar heeft gezegd dat er uh, in Nederland te, te goedkope hypotheken zijn? IMF heeft, uh, IMF. Ja, het IMF heeft een rapport uitgebracht, dat doen ze uh, vaak en dat gaat dan ook eigenlijk weer over die uh, hypotheekrenteaftrek. En dan gaat het weer over inkomens. Ja, ja, en het precies. gaat niet zo over de woningmarkt. En um, daar wordt eigenlijk altijd gezegd... Nederland is een uitzondering met die hypotheekrenteaftrek. Doe daar wat aan. Ja, IMF heeft dat ook weer eens een keer gezegd. En u zegt, wat uh, hebben we zelfs niet? Jawel, je moet er wel wat aan doen, maar niet nu. Nee, uh, je moet, moet er nu over nadenken. Ook. Je moet nu een plan komen van hoe willen we wonen in Nederland... en hoe willen we dat betaalbaar houden. Daar horen hypotheken bij, daar hoort renteaftrek bij, daar hoort huurtoeslag bij. En dat plan moet je in ieder geval nu maken... En daarvan moet je uitvoeren wat, wat, wat nu kan. Bijvoorbeeld overdrachtsbelasting om die starters uh, te helpen. En je moet ook gaan beperken wat zorgt voor toekomstige problemen. Nou, dat wordt al gedaan met strenge ja. hypotheekregels. Als we eigenlijk de boel een beetje uh, proberen te concluderen... dan denk ik dat uh, Hogevorst, uh, nou ja, die heeft daar wat vrij zit te praten. Uh, dat dat geven ze ook toe bij de A, uh, AFM, want het is niet een officieel standpunt daar. Dus ik denk dat de kou een beetje uit de lucht is. Hè? Ja, ik denk ook als je Hogevorst hier zelf aan tafel uh, zou hebben... dat hij uh, een heleboel uh, dingen zou nuanceren. Ook mits en maren al. Hij, hij is... Hij staat bekend om, uh, om, om stevige uitspraken. Um, nou, daarin heeft hij bij de Telegraaf een goed uh, medium. Maar je, je hoort dus vandaag, wij horen bij Vereniging Eigen Huis... ook een heleboel ongeruste telefoontjes. We kunnen gelukkig een heleboel mensen weer geruststellen. Ja. Want, uh, maar de onrust betekent... neemt wel toe. Ja omdat er heel veel maatregelen bovenop elkaar gestapeld... Uh, het steeds moeilijker maken om een huis te kopen... en voor mensen die er van af willen om te verkopen. Ja. Dank dat u hier was. Hans André de Laporte van de Vereniging Eigenhuis. kijk nog even naar onze stelling. Aflossingsvrije hypotheken moeten per direct worden afgeschaft. Eens 55 oneens 45. Daar is weinig veranderd. 1243 mensen hebben tot nu toe gestemd. U kunt de hele middag nog blijven reageren op onze site www.stand.nl. We gaan snel schakelen met het Rembrandtplein in Amsterdam. Jan, ik neem dat je wel uh, lekker in het zonnetje... Ziet daar. We zitten binnen, maar we kijken wel uit op het zonnetje op een zonnig Rembrandtplein. En we praten zo direct met Tineke Netelenbosch, oud-staatssecretaris, oud-minister, maar nu voorvecht zich tegen piraten. Uh, met de Partij van de Arbeid, want die willen dat Nederland strenger is tegen China vanwege de arrestatie van dissidenten. Esther Ouwehand van de Partij van de Dieren en opperrabijn Benjamin Jacobs debatteren over ritueel slachten. Sanne Wallis de Vries is er weer met satire, tieren joch om uit te hagen over de sport, de column van Justus van Oel, en prachtige live muziek van Marieke Jager, zo direct in Vrijdagmiddag Live. Van de prachtige Marieke Jager ook natuurlijk. Oh, en jan. Marieke, Mom, ja. Ja. De prachtige Jan Mom. Ook zo meteen na tweeën, dan <lacht> is er vrijdagmiddag live. Ik wens u vast een prettige vrijdag. Prettig weekend. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Ooit katholiek gedoopt, maar nu gegrepen door het boeddhisme. En dus weer een doop. Pakweg 50 jaar later. Yukai.